Deel 7, aanpakken en wegwezen. Oh, ogenblikje hoor. Uh, meneer Flywheel, misschien wilt u deze persoon even te woord staan? Kan er geen touw aan vastknopen? Ja, u moet ook een gesprek aanknopen, miss Dimple, geen touw. Oh. Nou, ik stel u voor, dan geeft u haakjes hier zo. Ja. <coughs> Hallo? Met wie wilt u spreken, hè? Met meneer Tilson? Ja, maar welke meneer Tilson? Dan senior of junior? Oh, oh dat weet u niet. Ja, ja. Nou, uh, is de meneer Tilson die u zoekt een lange of een korte man? Kort! Ja, ja, dan bedoelt u de heer Tilson, junior. Dus twee dingen goed onthouden voortaan, hè? Tilson Senior is lang en Tilson Junior is kort. Precies. Alleen heeft u niks aan die wetenschap, want dan werkt u helemaal geen meneer Tilson. Verkeerd verbonden, denk ik ook, ja. Goedemiddag. Zeg, meneer Flywheel, weet u dat u een touwtje om uw wijsvinger hebt zitten? Touwtje? Ja. Oh, oh, ja, dat is waar ook, ja. Heb ik er gisteravond omgeknoopt. Om vooral niet te vergeten dat ik u vandaag iets heel belangrijks moest vragen. Oh jeetje, die meneer Flywheel. Oh, en, en wat is dat dan, dat belangrijke, dat u mij wilt vragen? Straal vergeten. Oh. Ja, of het zou moeten zijn dat ik u wilde vragen het touwtje van mijn vinger te halen, want die strik zit behoorlijk in de knoop, zeg. Nee, nee, ho! Ik weet het alweer. Dat dubbeltje, hè, dat we gisteren hier gevonden hebben, dat wilde ik op mijn bankrekening gaan storten. Maar, maar waar hebben we het nou ook alweer gelaten? U hebt het gisteren zelf daar in die laag gelegd, in de linker. Deze laag? Ja. Maar dan? Miss Dimple, het geld is verdwenen. Mijn dubbeltje gestolen. Oh, oh maar daar komt met uw assistent meneer Ravelli binnen. Misschien dat hij er iets van weet. Hoi, baas. Hoi, Miss Dimple. Ja, laat dat je nou maar aan de boeren over, Ravelli. Wat weet jij van dat dubbeltje dat hier in deze la lag? Dat heb ik gisteravond nog zien liggen. Nog voordat de tamboer en pijpenkorrels voorbij kwam. Ja, wat heeft dat er nou weer mee te maken? Nou, dat er natuurlijk een kans in zit dat zo'n dubbeltje met de muziek mee is, hè? <lacht> <lacht> nou, en dan kan jij wel naar je geld fluiten. Ik zou hem natuurlijk even kunnen fouilleren. Waar je je vlaaienwiel? Fouilleren? Iemand doodschieten voor een miezige 10 centen. Nee, jij gaat op de stoel. Nog beter. Oh, nee, dat pik het niet. Ik eis een behoorlijk proces. Al ga je op je kop staan, baas. Op je kop staan? Je moet aan mij geen dingen vragen die jij zelf ook niet kunt. Ik? Niet op mijn kop staan. Kom nou, let maar eens op. Eén, twee, drie. Oh, vlak, me stimpel, pak hem vast en schudden. Schudden maar. En wat komt daaruit, meneer, Ze zakrollen? rollen. je pontje, en Yes. Ja, is natuurlijk de rente, hè? Kunnen het geld, geloof ik, beter in Ravelli's een zak laten zitten? In plaats van naar de bank te brengen, zeg, 20% interest binnen een dag. Niet gek hoor. En jij, Ravelli, heb jij nog iets dat je verdediging in te brengen? Het was een misverstand. Het was een vergissing, echt waar. Ik zou nooit dat doen. Ik zou nooit dat je gepikt hebben, maar ik dacht dat het een kwakje was. Ja. En ik word er toch al nooit serieus genomen. En dan wil ik zo graag nog een keer een duit in het zakje doen. En dan kom ja, ja, in. goed, en goed, goed. Zijn, ja, nou, Het ja. geld is weer terecht en dat is het belangrijkste. Laat hem maar los, Miss En laat jij misdimpel los, schavelli. Trouwens, wat heb je deze morgen eigenlijk uitgevoerd? Ik heb bij u hier op de hoek gestaan, naar een ongeluk gekeken. Ach, een ongeluk? Is stevig. Zit er een rechtszak in? Nou, er liep een man zo onder een bakkerswagen. En het was de schuld van de bakker, want die had zowel naar links als naar rechts kunnen uitwijken. Hij had alle keus. Onzin, als die bakker echt een keus had, gehad, was die nooit bakker geworden. Ja, het was echt zijn. Maar het was echt zijn schuld, hoor. Echt waar, die bakker reed en at tegelijk een stuk taart. Hij zat dus taart te eten terwijl die reed? Ja. Ja, maar dat zegt op zich nog niks. Hoe zat het dan met zijn klakson en zijn richting aanwijzers? Hij gaf toch wel iets aan? Niks, nee, geen kruimel. Zelfs zijn paard kreeg geen stukje van hem. Nou, de man wordt nu wel heel verdacht, zeg. Dus zelfs zijn paard kreeg geen stukje taart van hem? En weet je ook waarom? Nou, ik denk dat hij in een auto reed en dus helemaal geen paard had. <lacht> en wat staat u dan uit nou de hinneken, misdimpel? Dimpel? Oh. u me niet kwalijk. Bent u, meneer Flywheel? Voor ik die vraag beantwoord een tegenvraag. Bent u mevrouw Flywheel? Wat is het idee, zeg. Oké, okay, wat een geluk voor me. Ja, dat ben ik inderdaad, meneer Flywheel. <laughs> en ik denk dat ik wel weet wie u bent. Wel aan. En wie ben ik dan? Eh... Uh... Ik geef het op. Wie bent u? Ik geef ook op. Maar ja, ik heb gisteren nog ons waar getafeld. Mijn naam is mevrouw Jackson. En ik ben bij u gekomen omdat u mij moet helpen met mijn belasting. U helpen met uw belasting? Zo'n flinke vrouw. Ik vind het u zelf maar moet betalen, hoor. Het gaat niet om het betalen. Het gaat erom of de aanslag niet te hoog is. En dan met name de btw. Heeft mijn jongste broer ook een btw? Lekker Ja, We hebben het over btw, Raveli. Belasting toegevoegde waarde. Precies, wat mijn broer altijd zegt. Voor de buurt ben je met zo'n kar meer waard, maar het is wel een hele belasting. Raveli, om doofstom te zijn. ...hoef jij nog alleen maar doof te worden. Mijn heren, waar heeft u het toch steeds over? Over uw aanslag, mevrouw Jackson. Oh. Ja, toen die aanslag gepleegd werd... ...heeft u zich toen verzet tegen uw aanrander. Nee, zeker. Och, ik ben hier niet gekomen om het te laten beledigen. Hebt u toch het verkeerde kantoor gekozen? Le let u maar niet op hem, mevrouwtje. Hij verkeert nog in het stadium waarin men denkt... ...dat de waarheid altijd maar hardop gezegd kan worden. Nou, waar waren we? Ah ja, uw belastingformulier aan het werk. Ja, ik heb een kopie meegebracht... Nog helemaal blanco, uiteraard. Ja, natuurlijk, mevrouw. Ja. Ik heb het origineel hier. Ja. Ook nog helemaal blanco. Hè. Ik noem het Ravelli. Ja, en er zijn een paar vragen waar ik helemaal niet uitkom. Misschien kunt u daar eens even naar kijken. Ja, laten we eens even kijken. Ja. <klies> Juist, ja. Mm -hmm. Toch weinig onderhoudende lectuur, hè. vindt u ook niet? Uh. U heeft niet toevallig een aanslag vermakelijkheidsbelasting ontvangen? Ach, het is allemaal zo gecompliceerd. Hè? Nou, dat valt wel mee, hoor. Kind kan de was doen. Ravelli, haal je even een kind van de straat? Want ik weet met deze toelichting geen raad. En mag ik ook eens kijken? Boah, wat saai, daar staan geen eens plaatjes in. Hey. En rustig aan nou, hè. we beginnen bij het begin. Vraag 1 resideert u permanent in de Verenigde Staten. <laughs> Wat een flauwe keul. Iedereen huh? weet dat meneer Hoover over ons resideert. Hij is de resident van Amerika. En een permanent heeft hij ook niet. Mevrouw Hoover, ja, die heeft een permanent. Ja, ja maar, maar volgens mij wordt hier toch bedoeld of je, of je een ingezetene bent. Ja, dat vraag ik toch niet aan een dame zoals u. Kijk, meneer Vlaarwiel, hier en ik, ja, wij hebben er regelmatig ingezeten. Maar ze moest ons weer laten gaan. We hebben namelijk een hele goede advocaat. Dus als u straks uw belastingmannetje wilt aanklagen, dan heb ik nog een prima adresje voor u hoor. Nou, wel, ik ook dicht. Hè? Luister hier maar eens naar. Moet je kijken. Om op. Ja. Nee. Op onder uw toezicht behorende, onroerende, goederen rustende ja. hypotheken. Comma, kan in bijzondere gevallen een uitzondering op de geldende regels worden gemaakt, nou wij lachen, de, de en kan een eenmalige aftrek volgens artikel 162a lid S tot en met Q van de wet op onderpanden van 1928 sub B van toepassing zijn. Nou jij. Nou dit is wel heel makkelijk baas, nee dan heb ik een beter raadsel, mevrouw. Er staan, mevrouw, er staan dertien man onder een paraplu en maar één wordt er nat. Hoe kan dat? Nou, ik zou het werkelijk niet weten. Omdat het helemaal niet regende. Ja. Ja. Maar, maar waarom werd die ene kerel dan wel nat? Nou, die was naar huis gegaan om te douchen. Ja, meneer Flywheel, wat heeft dat toch allemaal met mijn aftrekposten te maken? Ja, luister eens mevrouw, als de inspecteur goed zou vinden dat we alles wat in de aanslag staat aftrekken... Dan zou de man ook maar een slapjanus zijn. Nee, uh, we moeten feiten aandragen. Waar leeft u eigenlijk van? Ik heb een cadeaushop. Cadeaushop? Blijft de vraag waar u van leeft. Ja, maar goed, zoals het spreekwoord zegt, wie geeft wat hij heeft... ...zal weinig overhouden. En zuinigheid en vlijt bouwt luizen als gemelen. U merkt de dame. Ook voor spreekwoorden en gezegdes... ...bent u bij Vleibiel aan het juiste adres. Wie in een glazen huisje woont, moet zich niet uitkleden. Ja, vanmiddag kom ik even bij u langs. Hè? En dan heb ik precies berekend... ...hoeveel u kwijt bent... Ravelli! Wie zijn neus schendt, moet op de blaren zitten. Hey, alsjeblieft, Ravelli! Oost-west, thuis is het ook niet alles. Ja, stop nou met je verspreekwoorden en haal de vlerken. De, de vlerken? Ja, u hebt nog lang genoeg beslag op mijn tijd gelegd. U vliegt eruit. Taxi! Taxi! Waar heb je nou een taxi voor nodig, baas? We zijn er wel bijna. Ja, zie je mij een flywheel lopend bij mevrouw Jackson aan Nee, ja, ik dacht dat je lopend juist eerder zou afvallen. Ik heb het over stijl, Ravelli. Over... Oh, dit een hond. Over waardigheid! Maar ja, wat voor een schoolopleiding heb je ook helemaal gehad, hè? Nou, toch zo'n zes jaar alles bij elkaar, baas. In één en dezelfde klas, ja. Het is maar een klein beetje. Laat posten maar het maar niet, hoor. Nou ja, u weet wat ze zeggen, baas. Een beetje klasse kan geen kwaad. Taxi! Oh, naar na 555 Boulevard Avenue, chauffeur. Cadeau-shop, Jackson. Ja, klim maar in, hè? Baas, hoe denkt u eigenlijk deze rit te betalen? Ravel, je kent het spreekwoord, hè? Komt tijd, komt raad. He? Komt tijd, komt raad? Ik geef het op, baas. Hé, hey, wat zul je nou, man? Nou, ik heb het even de tijd gegeven, maar ik kan niet raden. Ik, eh, ik heb toch niet toevallig begrepen dat jullie geen geld op zak hebben, hè? Oh, hebben we een bij de handje achter het stuur? Ja, hij kan moeilijk met zijn voeten sturen, baas. Juist. Toevallig ben ik heel erg bij de tijd, joh. Toevallig, ja. Als jij er bij de hand bent, vertel me dan eens. Als ik nou deze brief post... Wordt hij dan morgen in Philadelphia bezorgd? Ja, tuurlijk. Morgenochtend voor tien, hè. Fout, hij wordt helemaal niet in Philadelphia bezorgd. <laughs> Want ik heb het toevallig geschreven aan iemand in Boston. Hey. kijk nou eens, Bas. Er komt een agent op ons afgerend. Hé, hey, toch. Ja. ja, wat is nummer 15. Hey. Ja, maar, maar het? Nummer vijftien. Ja, wat is er nou weer aan de hand? Nee, maar zeg, hij springt zomaar op de treinplank, hé hey, agent. We hebben je toch niet uitgenodigd, is het wel? En right. ja, er zit nog een politieauto achter ons aan ook, zeg. Kom, dit jij. Hey, chauffeur, volg dat busje. Er zitten zwaar bewapende boeven in die net een bank hebben overgevallen. En let een beetje op de kogels, want ze schieten als gekken. Oké, Agent, we zullen die ratten eens even laten laten Schat, hè, kunnen we nou niet beter even hier op de hoek stoppen en wat kaas kopen? Kaas kopen? Waarvoor? Ik heb toch niet gelukt. Als jullie verstandig zijn, dan ga je op de bodem liggen. Straks vliegen de kogels je op de oren. Kijk, ga. is een beetje Ha, Laat mij daar liggen. Heb je getroffen? Hè? Ja, ik! Met 85 kilo flywheeloppen! Wat heb ik het getroffen? Bij de volgende kruising, linksafjoveur, dan komen we langs het huis van een vriendin. Ze zal het heerlijk vinden om te zien dat er op Pat belly gesloten wordt. Geen kul alsjeblieft. Blijf volgen chauffeur. Yeah. Die kerels hebben net voor 10.000 dollars gestolen. Ja, maar Alright. omdat die kerels geld hebben, hoeven wij het toch niet achteraan te jagen. Uh, Oké, okay, ze zijn rijk en u agent. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat u minder aardig bent dan die bandieten. Maar dat zijn boven. Uh, uh. nice. Ja, En ik blijf volhouden dat u minstens zo aardig bent als dat schoren. U hebt last van een minderwaardigheidscomplex, dat is alles. Mm -hmm. <coughs> Zeg, er wordt gericht geschoten, volgens mij. Zou jij nou niet eens even terugschieten, hè? Ik weet het niet. Ik, ik ben... Oh, oh, ik ben helemaal de kluts kwijt. Die meneer heeft me zo aan het twijfelen gemaakt. Kan één van jullie die dierenvolver dan misschien even nemen, ja? ja? En straks zeker een bekeuring krijgen, omdat ik geen wapenvergunning heb. Dank je, vreester. Ik wou dat mijn vader hier was. Die heeft een dodelijk schot. Jouw vader? Ja, in alle twee zijn benen. Hij heeft nog een tijdje voor blauw-wit gevoetbald. Nou ja, blauw-wit. Iedereen speelt dit wit, alleen mijn vader niet. Die was altijd blauw. Pas op, dan gooien ze nog een handgranaat ook. Hé, hey, hey, baas, kijk nou eens wat ik gevangen heb. Een handennaast. Gooi weg, man. Dat is een handgranaat. Ja. Ja. Typisch Ravelli, hè. pakt nooit wat aan. Behalve een handgranaat. En een kou, die pakt die. Sneller chauffeur. Stel we halen ze in! Zo, we halen ze in! Goed zo, chauffeur! Juist, dit moet niet te lang duren. Ja, ritje wordt steeds zwaarder, man. Ja, als je alsmaar zwaarder wordt, moet je een tijdje geen aardappelen meer eten. Hey, houd toch op, eigen heimen, Ravelli. Oh, dat doet me er aan denken. Weet je wat ik gisteren nog woon? Geen idee. Pond suiker. <lacht> wat een mop, hè? Weet je, zou zouden we die kerels echt 10.000 dollar op zak hebben? Het is dan maar te hopen dat wij ze pakken, want de taximeter staat er op 6 dollar en cent. Ja, dan zeg je zo wat. Zeg, hey, hey, agent, agent, nou, wat is er? Waar gaan we eigenlijk heen? Oh, ik, ik, ik, ik denk dat ze proberen weg te vluchten richting grens, maar we blijven dus op de hielen zitten. Ja, maar zou u die boeven dan toch niet kunnen vragen of ze ons een plezier zouden willen doen? Maar wat wilt die nou eigenlijk van dat gespuis? Omdat ze nou toch achtervolgd worden... ...vinden ze het misschien niet zo erg... ...om achtervolgd te worden... ...tot aan de cadeaushop van mevrouw Jackson, hè? Want we hebben daar een afspraak... ...en we zijn een beetje aan de late kant. Wat een geluk, hè? Dat die boeven de grens over zijn gevlucht, hè, Bas? Ja, op het allerlaatste moment dacht ik toch dat wij ze zouden inhalen. Je moet er toch niet aan denken. Eh, zo, we zijn er. Hier is het adres 555 Boulevard Avenue. Ja hoor, dat klopt. Ja, Mrs. Jackson's shop. Prima gereden, hoor, boefie? Chauffeur? We als het ware over de weg. Eh, als je ooit met je vrouw en je kinderen bij ons in de buurt bent, moet je zeker langskomen, hè? Trakteren we jullie op een partijtje divie met verlos. Kom op, we ben aan de slag? Ja, hé, hé, hé, wacht eens even, ja? Momentje graag, wat dacht meneer van betalen? Oh, daar denk ik nooit aan, kwestie van principe. Nou, nou, dat is dan 56 dollar en 30 cent. 56 dollar? Onmogelijk. Luister eens even hier, maat. Na zo'n dode rit op praktisch het halve land... ga je toch hopen niet nog eens even staan pingelen over een prijs van 56 dollar, ja? ja? Pingelen vind ik prima, maar betalen, is sprake van. En of jij gaat betalen, makker? Nou, nou, niet opgebonden worden, chauffeur. Luister. Wij moeten binnen een mevrouw spreken. Zakelijk. En ik denk dat die mevrouw alles gaat betalen. Dus wacht hem even rustig tot wij weer naar buiten komen. Oké, maar... oké, okay. okay, ik wacht, ja. Maar, eh, niet te lang, hè? Hooguit tien minuten, hoor. Dan zijn we dan nog niet buiten, dan hoef je wat ons betreft niet langer te wachten, hoor. Ik zit hier buiten te wachten, reken maar. Maak je maar geen zorgen. Ja, mooi. En ik zit binnen, hè? Maar ik ben bang dat ik me wel zorgen maak. Kom op, Pravelli aan de slag. De winkelbaas. Nee, maar de heren zelf. Weet u hoe laat het inmiddels is? Vrees van wel, mijn lieve mevrouw Jackson. Maar er zijn nog belangrijke vragen in het leven. Zoals bijvoorbeeld deze. Heeft deze zaak een achteruitgang? En hoe staat het met mijn btw? Nou, laten we nou de vraag stuk voor stuk doornemen, mevrouw. Heeft deze zaak een achteruitgang? Nee. In dat geval bedraagt uw btw 56,30 dollar. Dat is ook toevallig. Precies, het bedrag dat wij in de taxis voor moeten betalen. Dat is een belachelijk bedrag, veel te hoog, dat betaal ik niet. Zijn er dan al drie die niet betalen, hè? Overigens, mevrouw Jackson, weet u misschien... een middeltje tegen uitvallend haar? Wat ik heb... ja, Heel simpel, mevrouw, zodra u weer een dot ziet vallen... gauw even opzij springen, hè? En wat die 56 dollar betreft... dan dus zou u alsnog snel een achteruitgang laten bouwen... hadden we dat geld graag cash ontvangen... om precies te zijn, nu. Onzin... Als ik werkelijk zoveel btw moet betalen, dan kan ik dat toch zeker rechtstreeks zoveel maken ah. naar de belastinginspecteur. Oh, worden wij Ach. soms niet meer vertrouwd? Ach nee, daar gaat het niet om. Maar ik betaal mijn belasting altijd in termijn. Eén keer in de drie maanden. Nee, daar hebben we niks aan. lang kunnen wij die taxen niet laten wachten. Maar uh, nog los van wat ik uh, de overheid moet betalen, wat ben ik u eigenlijk schuldig? Dat is een goede vraag, mevrouwtje. Ik zal even de rekening opmaken, hoor. En... 3 uur werk, 1 uur normale tijd, half uur overwerk, een uur voor de lunch. Het paard, een dollar, dus 4 maal 4 is uh, 28 en 12, dat maakt samen 32, min Ravelli. Dus dan komt daarbij me, mevrouw Jackson, me, ik ben eruit. staan staat precies een honorarium van precies 56 dollar en 30 cent. Dat is net het zoveel als ik, als ik aan de belasting moet betalen. Nou, meneer flybel u zou me toch een groot plezier doen... ...om er toch nog eens even rustig voor te rekenen hoe u aan zo'n bedrag komt. Hoe ik aan zo'n bedrag? Nou, wel, je gaat bij Hemingway Avenue de stad uit... Dan terug via de 10th Street, Billy Boulevard oversteken... en voor je dan bij 555 Boulevard Avenue bent... dan kom je aan een bedrag van 56.30 dollar en 30 cent. Oh, heel ingewikkeld allemaal, zeg. Ik zou het toch op prijs stellen als u even met mij mee, mee naar boven ging. Naar mijn bureau. Oh. Om het daar <laughs> nog eens voor mij uit te tekenen op de plattegrond. Oké, okay, baby. <laughs> Ravelli. Mevrouw en ik gaan boven even verder uitwerken. Op de platte grond. Dus leg jij inmiddels even op de winkel. Ja. ja? Ja, en als er klanten komen, dan moet u mij maar even roepen, meneer. Ja, kom prima voor elkaar, dame. Kom hier, meneer Puiweer, dan gaan we naar boven. Ja, gaat u maar voor. Zo, maatje. Hoe lang denk je dat je mij nog kunt laten wachten? Hé, hey, chauffeur kom je als klant binnen, want dan moet ik even roepen. Ik wil mijn 56 dollar, ja, die wil ik nu. Kijk eens aan. Dus we hebben al 30 cent korting. Maar eh, je staat recht tegen de verkeerde aan te praten, hoor. Ik heb je nog nooit gezien. Trouwens, wilt u niet iets kopen? Wat dacht u van dit schattige dameshoedje? Wat, wat Ik ben een dameshoedje, man. Nou, zet hier, zet er eens op, hè. Hier, deze bijvoorbeeld leuk hoedje. Ah, goddag. Ja. Ah, ja, misschien wel een leuk cadeautje, ja, voor mijn vrouw. Wat kost die ding? Dat is dan precies 56 dollar, 30 cent voor meneer. Hey, zal ik het leuk inpakken of houdt u het toch op tot thuis? Nou, jij durft wel, hè? 56 hey, dollar voor zo'n klein rothoedje. Te klein? Oké, okay, rustig aan. Hier, pak hem een groter exemplaar. Hè? Kost je geen cent meer? Ja, ik wil het erin lezen, hè? Ga erop! Waar is mijn geld? Waar is die andere griezel die met die grote snor? Die is boven, beter zijn snor af te scheren. Waarom schiet die boven zijn snor af? Hij scheert hem af, zodat jij hem niet meer zou herkennen. Aha! Hij denkt dus dat hij mij erin kan laten lopen, hè? Ik zou er ook een kunnen laten lopen, alleen zou het bij mij langer duren. Hoezo? Bij mij duurt het maanden eer ik zo'n snor heb. Nou, meneer Flywheel, dit is belachelijk. Op het hele formulier staat geen bedrag ingevuld, geen vraag is beantwoord. Volgens mij hebt u er niet eens naar gekeken. Ja, ja dat zit wel snor, mevrouwtje. Ik heb alles in mijn kop. Als u een röntgenapparaat had, zou ik het u zo kunnen laten zien. Juist, yes, daar hebben we die andere griesel. Luister, maatje, ik ben op wachten meer dan cent. Anders ik wel. U krijgt van mij geen cent meer, meneer Flauwiel. Ik ga nu naar het belastingkantoor... en laat de inspecteur zelf het hele zaakje regelen. Nou, je hoort mevrouw, hè, Ravelli. Vooruit, wel onmiddellijk een taxi voor haar... Oh, oh wacht even, chauffeur, brengt u deze dame overal waar ze maar heen wil? Ja, hè? ja. En waar mijn geld uh, dan mag blijven? Uh, uh, Mevrouw Jackson, ik mag toch aannemen dat u bij aankomst aan deze chauffeur betaalt wat er op de meter aangegeven wordt? Ja. wat ziet u mij vooraan, een zwarte Hoor Hoi, chauffeur. Deze dame hier neemt de taxi. Ja, ja. ja dat zal wel. Nou, ja. Ja. Dat zal wel goed zijn, ja. um, <laughs> Komt je maar, mevrouw. baas. eruit, hey, baas! Een pitbull! <laughs> Staat u mij toe, uh, even te helpen, dame. Hier. Tot kijk dan we je... weer, hè, mevrouwtje? wel! Nou, baas, daar komen we mooi vanaf. Hè. Ja, ja, noem het maar mooi, zeg. Enig idee hoe we thuis moeten komen? Is dat toch ver dan? Nou, hemelsbreed, 40 kilometer. Dus een vogelvlucht 50. En in jouw tempo 60 kilometer, schat ik. Hè? Geen zorgen, baas. Ik heb nog een dubbeltje. Ik bel Miss Dimple en zeg haar dat ze direct hierheen moet komen. Ja, maar dan schiet er nog toch niks mee op, Ravelli. Zij heeft ook geen geld voor een taxi. Weet ik, baas. Maar met z'n drietjes loopt het toch veel gezelliger. U heeft geluisterd naar de zevende aflevering uit het speciaal in 1932... ...voor Groucho en Chico Marx geschreven radiofeuilleton... ...advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel... ...in de bewerking van Chris van Hooren. U hoorde Luc Lutz als Waldorf T. Flywheel, advocaat van kwaaie zaken... ...Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli zijn liefjesmaat... ...Maria Lindes als Miss Dimpels zijn secretaresse. En verder de stemmen van Corrie van der Linden, Hans Pauwels en Olaf Wijnands. Technische realisatie, Ton Prudon en Monique Sam. Productieassistentie Marga Oskamp, regie Hero Muller, eindredactie Justine Paul.